Wij beginnen de zoggerles, 305, op de pagina Rech Mem, Zijn, 247, de rechterkolom, de regel 12, Ot, Jud, en de ouders zijn dezelfde dingen die Hamisha leven langs de afspraak hebben. De afspraak van de Fifteen beholden. Varade is the Conemia Zonb Hinat Nefish zestin Gdusha. Tregel twelve, Ot Jut Alf Elf Weelohen, and dis this, and that's Sainty uh, Ginnapekudin, Drie. Voorschriften en die die samengevoegd zijn in de in het vijfde in het vijfde eh, voorschrift, eigenlijk als het ware drie subvoorschriften die in die samengevoegd zijn of deel maken deel uit van het vijfde voorschrift a aluf of of harishona de eerste het eerste is leme la ye leren de tora fertin uly shtad en uh, in spanning te leveren daarin in in de Torah. Ole afshallah, en om erin te Ja, in de Torah. Bechol yoma, elke dag, elke dag, bachol yoma, de hele dag, of niet de hele dag, kan je niet zeggen, elke dag. Maar bechol yoma, het is niet toevallig dat ik zeg bechol yoma elke dag, betekent een yoma. In niet, in, niet, in, niet elke dag, niet de hele dag, maar een hele dag betekent, eh, zoals de Torah geleerden hadden plachten te zeggen, eh, dat woordje gol, betekent hele Sla, eh, voegt in, voegt toe eh, ook het leren s'nachts. waarin zei, en daardoor, let ook wat, wat, wat je ons nu zegt, wat verkrijgt men daardoor? Waarin zijn en daardoor kon je verkrijgt men van de zon het aspect van de heilige nefers. Kijk nou, geweldig wat hij ons leert. Dus van die drie, ja, van wat, wat hij ons nu opgezond had, dan men het, de heilige neffers. We hebben geen heilige neffers. Zij zal ons uh, vertellen dat. We hebben geen, bij de geboorte hebben we geen heilige neffers. Let op. Wat allemaal religieën jou vertellen is allemaal fabeltjeskranten, allemaal uh, wishful thinking, hoe zij willen dat uh, zien. Maar zij weten niet de Torah, ze weten niet. De wegen van Hashem uh, direct zoals het Hashem heeft tijd aan Israël geleerd uh, zijn besturingssysteem. Mens heeft, elk mens heeft bij zijn geboorte alleen maar een dierlijk nefes. Zelfs uh, het kleinste zelfs uh, nefes van het heilige nefes hebben wij niet. De, de, na, na de zonde van Adam enzovoort, dan hebben wij dat niet. Dus dat moet allemaal verkregen worden. Duidelijk. Zestien uh, naar de punt. En daardoor, dus door dit voorschrift, vijfde voorschrift, of bestaande eigenlijk die drie subvoorschriften, verkreeg men van de zoon. De hele genevers. Ja, alles wat wij verkrijgen, verkrijgen wij van de, de zon. Ja? Zestien na de punt. Waar de pekuda habet. Schuhu aska zeventien. Wat veribia. Veribia. is Zon, Ruach Kadosh. Kijk wat hij zegt ons. En door het tweede voorschrift, welk tweede voorschrift is, dit? Askava Bapiria, Veribia, Ribia, zich bezighouden met het, zoals de Piria, Veribia, met het uh, het voorschrift van, uh, zoals Hashem zei tegen Adam en Hava, wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Kodem is die ook kadoos, verkrijgt men van de zon, van de zon, van zon, uh, de heilige roog. Dus nog uh, hoger traptreden. achttien. Waar iedep ik u de Schulden megazerlet manja, neigend in jumin, de arlata, kon emisivugen twintig Nishama phinat ne shama. pikuda derde voorschrift, hij heeft ons een ja want we zijn al verder verder. Maar hij geeft ons even een overzicht En door de... Door het derde voorschrift... Welke derde voorschrift is? Leme gaza manje jomin. Om... Besnijden te worden... Bij... Acht... Letterlijk... Bij acht dagen. Negentien... Olaavra zuhamade arvata. En om... De... Um, befeilnis befail, zeg te doen voorbij doen letterlijk over, uh, letterlijk voorbij laten gaan, letterlijk, maar dan is het kan we dat niet zo vertalen. ule Avra en uh, afnemen de file de file van de uh, Arlata van de, um, van, de, van de plaats. Dus waar de, de klipot zijn aan de zitten aan de voorheid. Ja, zoals men dat noemt. Uh, Konen... Verkrijgt men van de zon het aspect neshama Shama? 20 na de punt. We holen een, lunévisch, ruach neshama 21. Heim rak naar aan de katnot. We holen zodama de jom, 22 hamishi, de masse, brishi. Ishad zu 23 שרץ נפש חיה ו אוף יופף על ארץ אל 24 בניי רקיה השמים כי נפש חיה עינו נפש 25 ו אוף יופף עינו רוח אל בניי רקיה השמים 25 עינו נשמה we hoor Eilu en al deze, Neves, Roach en de Shama, dat op wat hij zegt, 21, die zijn alleen maar Naran de katnoet. Dus wij verkrijgen daardoor Naran de Katnut. Dus Neves, Roach, de Shama van Katnut. We hoor Sotamam en dat is de essentie van, het, van de uitspraak, de Yom de Massebrishid, van de, op de vijfde dag van de scheppingsdaad, dat Hashem zei in zijn uitspraak, een van de tien, de regel 22, Jezus, laat laat het, laat de wateren weemelen, van Sheretz, Nefesh, Chaya, dus van dus maar dan Het eerste, het eerste wat hij zegt is, van nef, nefes ga je van de levende nefes. En dan gaat het verder. We of juf af en de En het gevogelte dat vliegt uh, boven de aarde. Aalp, Neyrakia, En dan nog eentje boven de oppervlakte van het uitspans, uitspansel van de hemelen. Drie dingen worden gezegd op deze dag. Wat, in, de, in deze uitspraak, de regel 24. Je nevers ga je, want nevers ga je uit dat vers. De levende nevers. Ha, je no nevers, dat is, slaat op de nevers dat, dat verkregen wordt. Ja, wat, in, wat eigenlijk overeenkomt met. De, de, de, dit voorschrift wat hij, wij hebben geleerd um, en wat en dan we of je of en dan tweede het tweede wat daar element van dat vers wordt gezegd en uh, het gevogelte dat zal vliegen. Dat is roer. Kijk nou geweldig overeenkomt het gevogelte roer. Want roer dat is dan net als wind, geest. En dan is het, uh, in de Torah wordt het uh, uh, weergegeven door gevogelte. Alpne rakia shamayim, let op, boven, over of boven de oppervlakte van het uitspansel van de hemel. Haidon, Neshama, dat is Neshama. Ja, want de hemel is zeerantien en Neshama komt van, van de Bina en dat is dan eh, boven de het uitspansel van de Shamaim. Boven de hemel, als het, boven de het plafond van de hemel als het ware. Dus daar, de, de top van de hemel, daar begint eh, daar vandaan komt een Shama. 27. We een, eh, we Engelisch al, Lama Bazon, Lo Asku, Baham 28, naar Rante Katnot. Hier ook geweldig wat hij nu ons vertelt. Wij hebben, we weten, ja, dat er zijn. Uh, twee systemen, of twee... Er is dus een, uh, een schaal van de werelden, ja, de krachten van de structuur van de, van de boom des levens, van de werelden dus, de de werelden, dus het uitwendig uh, component van, uh, het he van de het gebouw van Hashem. En er is ook nog een uh, schaal van zielen. Ja, wat hij spreekt over, over de voorschriften die wij, let op, die wij, wij dus zielen uh, uitvoeren. Dan, wordt het, dan slaat het op, de, op ons, op zielen. En wij hebben dan wel naraan nodig, wij, wij, want wij hebben geen, geen, heilige neshama. Wij moeten beginnen altijd vanaf de neshama. Vanaf de om neshama te verkrijgen, heilige neshama. Sorry, neem ik wel, van de heilige nefers. En als we helemaal de hele nefers hebben uh, bereikt, de hele nefers, hij zegt het hier niet zo uitdrukkelijk, maar dat weten wij dan, dat... Als wij de hele nevers hebben bereikt, dan, dan, uh, we, dan werken wij voor om en dan uh, neshama We hebben drie kilim, ja, drie actieve kilim gedurende 6.000 jaar. We hebben dus de vierde en de vijfde eigen, uh, de ware kilim hebben wij niet van ons. Ja, dat is allemaal... Vanwege de, want wij zijn opgebouwd naar de tweede zin. Uh, we hebben dan als het ware geleinde Kilim. Zeeën voor, voor, uh, voor de lagere zon. Maar, uh, dus drie, normaal drie nefjes. Klie voor nefjes, uh, klie voor, voor ogen, klie voor nishama. Maar hoe, hoe zit het dan met de. Met de zon van de werelden zelf. Let op, dat zegt hij ons nu. We zijn en er valt niet te vragen. Lama zon loasku. Waarom in de zon. Dus in de zon ze binnen en ook van de zieloed van de werelden. Op de schaal van de werelden. Loasku bam schaad daar. Waarom daar houden wij ons niet bezig. Of hielden wij ons niet bezig met het aantrekken van Naran van Katnoet? Ja. En nu, goed kijken, dat is erg belangrijk wat hij ons nu vertelt. Dus daar hoeft niet Naran van Katnoet aan te trekken uh, van, bij de zoon van de, de, van de En dan zegt hij: je, Vertel je ons waarom. 28. Oba mogen inshallanu, het is 29 naar aan de Terwijl in onze mogen die dienen wij wel naar aan van katnoet aan te trekken. Dus wij moeten wel nog katnoet doen, naar aan van katnoet, naar verschogene shama van katnoet. Maar zeer en nu qua van dat zeel hoeven, hoeven dat niet te doen. We hebben dat al wel eens geleerd, ook in de zomer. Het minimum wat er is. Uh, ja toen de wereld absoluut werd uh, opgebouwd was van boven werd het geregeld dat het erin nog dat er zes virot, minimaal zes tienden van de zirampin is allemaal altijd aanwezig zijn ik kan niet wat minder maken en één tiende alleen maar ketter van de noekwa, ook dat kan me niet minder maken door onze zonde of wat dan ook כי אין יאנגו שגשונן אין נאמ דירתן דירתך חסרי מיהקת נוטל אולם כי זה קבאר ניתקנן אין נאמ דירתך מיהמת ציר אצמו. ولكن חילatham שגשונו תвечי נאמ דירתך מתחי מיבא בדיגרלד אלדאי קריית שמה. זה יש שג威尔ד ach let op wat jy ons nie want dat kunnen we ook gebruiken voor de, voor onze, in onze uh, studie van pre et let op, Ki a'i ho, want het gaat erom, so'a zon, dat de zon, dus de zon van de absolute, ja, dus de, van de, op de schaal van de werelden, die nooit hebben tekort, uh, die nooit hebben het uh, oh, oh, tekort van katnoot. dus oh, En nooit ontbreekt er aan hen katnoot. Waarom? Het is waar niet kan, want dat is al gecorrigeerd, ingesteld van de schepper zelf. De regel 31. En dat is erg belangrijk om dat te weten. Dus minim minimale. Uh, is altijd, van de zon, is het altijd uh, zes en één ja, zes. Dus dat is dan uh, katnoot van de hier en pieen, ja, dat is normaal zes veroot, of zes tiende, zeggen we. Zes veroot en één van de noek, wat is dat? dat in toestand van katnoot, van de zon. Welkent, kent Amsha, gauw het op, en daarom het begin van het aantrekken is, begint, het op in de wereld en dus in de zon begint van vak van God lood en dat gebeurt door kriyat shma door het zeggen van shma erg erg belangrijk wat hij, wat hij nu ons nu vertelt dat wij dat wij leren dat het God van de wereld is altijd altijd uh, intact in altijd en alleen de, het beginne, begin van het aantrekken van de mogen is wak uh, van de gadlood Aval anu 33 het regieem haakul lita ken lano beerts mee Bar 34 naast het jalied, een loo misitra de bejare, dagja, 35. We een loo afilunefes de kdusha, misitra, 36 de ofanie. Welken, an ons regimle had giet tamide, 37. Benefisch de katnoot, kam waar. Oh, nu, kijk nou over ons, vertel dat, over onze, dus over de zielen. Aval Anu, maar wij, 33, Srichim haakol, wij dienen alles corrigeren eh, voor ons zelf. Kijk nou geweldig wat die ons nu vertelt. Wij moeten dit allemaal vanaf begin doen. Shaharay Barnash. Want zie hier de mens, zoals in de zoger zegt. Barnash het Yarit, een mens, geboren wordt. En die heeft alleen maar bij zijn geboorte, na zijn geboorte, alleen maar bij zijn geboorte kan je zeggen. Alleen maar neefers let op. Misitra de Bejaray, dagje. De neefers let op van de. Van. De kant van het, een dierlijk, een dierlijke beest, maar schone dierlijke beest. Schone, oftewel, en je zeggen van een vee, ja, van schoon beest. Dus dierlijk, maar dan verfijnd dierlijk. Also, schone, schoon dierlijk. <laughs> we hebben niet eens, bij de geboorte, we hebben niet eens de heilige de heilige nevers. Duidelijk. En dan wat ze allemaal jou vertellen, in de religie, welke dan ook. Dat zij zo'n tazadikim, dat zij zo uh, heilig zijn, dat zij zo rechtvaardig zijn, enzovoort. Dat vanaf uh, de geboorte hebben we alleen maar de dierlijke nevers van een schone dier, wel, van een geoorloofd dier. Maar dat uh, is alles wat, uh, wat een mens heeft. Dus daarom moeten we beginnen van, uh, van het begin af aan. We, wat het zegt, Joel 35. We de en we hebben niet eens de nefs, de heilige nefs van de kant van de orfanië, van de kant van de wereld van, van het wereld Asia zelfs niet. 36. Waar kennen. En daarom, aan ons regiel, laat giel, daarom dienen wij beginnen altijd, let op, beginnen met het aantrekken, met het nefus van Katnut, zoals het uitgelegd is. Zie dat, in elke toestand beginnen wij met het van Katnut, wij moeten alle traject mee, euh, doorlopen, in tegenstelling tot de zoon van de. De zon, de zon van de van, op de schaal van de werelden daar begint het eh, vanaf de katnoot, eh, van de vak van de gadloot, oftewel, katnoot van de gadloot kan ook, dat dus klinkt niet zo mooi, van de vak van de gadloot, dus zestienden van de gadloot. Dus Zeven en na de punt. Wehine. Niet waarom? Gimil 38. Hapikoudin. pikuda, Achem. Hamisha. Hamisha. Doe het punt. Geweldig. Hij geeft ons hier weer. Kijk nou. Hoe zorgvuldig is, is hij met ons? Hij geeft. deze. Net hebben heeft dit dat de goedheid Eh. Uh, en nu gaat hij ons weer dat op een rijtje zetten. Net zoals wat, wat hij net ons had um, verteld. Opgezond. Van die voorschriften. Gaat hij nog een keer dat op een rijtje ons zetten. We nee en zie hier niet. Maar er zijn uitgelegd drie voorschriften. 38 Shabba Pekuda Hamish. Die... In het vijfde voorschrift zijn. Dubbele punt. De Chamish a. 39 Limelae Lemeleie beoreite. Lete koen. A nefes de katnoot. Veertig. a. Uh, Hoe laatst ook beperia over 14:41 neem ik kwalijk. A de katnot. U schlija hu. Le megazer Garme 42. U le avra mine arlata le shama de katnot. Dus hij keert terug naar ons. Naar de correctie van de zielen. Die wat we eh, want de wereld hoeven niet het op wat ik probeer te zeggen. Natuurlijk, het is vanzelfsprekend. Maar uh, de werelden hoeven dan niet, de zon hoeft niet uh, voorschriften te doen, met zon uh, te vervullen. Ja of niet? Alleen de mens moet het doen. De werelden niet. De inwendige gedeelte, het inwendige gedeelte van de werelden, het innerlijke gedeelte, de mens, die is opgedragen om de voorschriften te doen, om correcties ook te doen. Eigenlijk, daarom, is, daarom slaat, slaan al die voorschriften, wat we leren, alleen op ons en niet op de zon. Natuurlijk dat wij brengen de zon, tot, do, door het vervullen van die voorschriften, brengen wij de zon in actie. En dan verkrijgen wij al die mogen van hen. Maar het is aan ons, en daarom, uh, wat die ons nu zegt 37, we uh, uh, de regel 38 na de dubbele punt. De Hamisha, ah, hiele, want uh, het vijfde voorschrift is 39, lemmelai boorreiter is te leren te in, in Torah letterlijk. Let ik un, om de nefes van Kat te corrigeren, om te verkrijgen, dus de nevers van katnoot. Het slaat alleen op ons, natuurlijk. Veertig. a en het zesde voorschrift is, laat zoek om zich bezig te houden met het vruchtbaar zijn en zich te vermenigvuldigen. Let ik de katnoot, om haruag van katnoot te te Natuurlijk, het betekent niet zoals al die primitieve denken, zoals al die traditionele denken. Ik bedoel, primitieve bedoel ik met primitieve ziel, met primitieve voorstellingen. Ziel zijn niet primitief, maar ze blijven op het niveau van zoals als ze geboren zijn. Ze zij die Torah leren, lolisch maar, die blijven. Eigenlijk met deze uh, dierlijke nevers die zij verkregen hadden, schone dierlijke nevers die zij verkregen hadden bij hun geboorte. En verder uh, ontwikkelen ze zich natuurlijk in deze wereld hoe uh, de voorschriften te doen in deze wereld, maar het komt niet. Daardoor komen geen correcties van... Uh, dat zij verkregen de heilige nevens roeg enzovoort. Daar, daarvoor dient men eh, zich eh, bezighouden met het innerlijke Torah. Natuurlijk, eh, mm. men verkrijgt ook door gewone Torah, traditioneel te leren, verkrijgt men eh, het schijnen van, let op, let, op, let op wat ik probeer te zeggen, het schijnen van. De heilige Nefesh, de heilige ruig en de in heilige en zelfs de heilige neshama, maar dan alleen maar het schijnen op een afstand, eh, maar die redding niet brengen. Het is op een, op een afstand en eh, maar. En dat betekent, want wat, wat, wat wil je zeggen, wat wil dat zeggen? Kijk nou, als iemand zich bezighoudt met het uh, vervullen van dit voorschrift van weesverminigvuldig en, en uh, vermeerder jezelf. Als zij denken, ja, als je dan elk orthodox vraagt, tot en met al die hun grote rabbijnen. Dan zeggen ze, dan denken ze dat het echt zo, dat, dat betekent dat... Uh, dat die lummel moet met zijn vrouw uh, steeds uh, bij zich houden en allemaal kindertjes maken dat is hun visie kijk, en kijk nou wat we leren hier dat daardoor door, door het vervullen van dit voorschrift verkrijgt men de heilige roog van Katnoot nou verkrijgt men bij deze daad of wel, wel, op welke manier men dat ook Doet, met welke intentie dan ook, denk je dat dit men door het vervullen van deze dierlijke, 100% dierlijke daad, van seksuele daad, is 100% dierlijk. 100 geen, niet 99.999 en een klein beetje misschien 0,00001, iets heiligs. Niets, absoluut 100% dierlijk. Hoe kan men dan daaruit de uh, hele geroer van katnoot verkrijgen? Natuurlijk heeft het niets te maken met, met, de, met uh, de materiële, fysieke vervulling van dit voorschrift. Duidelijk, dus uh, let op, dat, we, dat heeft absoluut niets te maken met al die handelingen met handen en voeten en andere organen. 41 Ushvia en het zevende voorschrift is le megazer garme om zichzelf om zich te doen, om te of te, zich te besnijden, le, le, le avra mine om eh, ervan, om dat van het, van de jesode, van hem, van haar, om van hem van, van hem van de Jesud, mene is van hem, om van hem te verwijderen, orlata dat voorhuid, Ook dat is niet uh, fysiek bedoeld. Ja, ze denken dat ze alleen dat door fysiek dat te doen, dat men dat wel doet, nee, het is een aandenk aan aan een geestelijke voorschrift om uh, je hart te, te besneden. Ja, als men zijn penis besnijdt en zijn voorhuid weghaalt, maar zijn hart blijft van steen, zoals dit volk nog steeds heeft, dan, is er, dan, is het, dan uh, betekent, niets, betekent dat men dit voorschrift helemaal niet. Naleeft. En dat is, let op, en dat is om te corrigeren de Nishama van Katnut. Dus nog een keer, let op, om steeds op te letten dat je begrijpt dat door geen enkele fysieke handeling, met welk orgaan dan ook, kan men uh, Voorschriften, de heilige voorschriften, de voorschriften van geven, de geestelijke voorschriften, in vervulling brengen. Dat moet een, en als je anders meent, als je van binnen nog twijfels heeft enzovoort, moet je werken daaraan, om al die twijfels weg te werken uit jezelf. En deze houding aan te nemen, want we hebben geleerd, niets wat zichtbaar is, ja, niets wat zichtbaar is met het oog, wat men doet met handen en voeten, is heilig. Maar wij moeten wel hier op aarde allerlei dingen doen, boodschappen doen, eh, andere dingen doen, eh, weet ik veel, naar... naar eh, Eten, dan naar het toilet gaan, slapen, en al die andere dingen doen. Dat is allemaal ten behoeve van de innerlijke mens en niet van de uiterlijke. Van de, van de, de mens. En natuurlijk we hebben we geleerd dat er vier naturen zijn in de mens. Met alle vier naturen moeten we, moeten we als hem dienen. Duidelijk, maar de geestelijke, let op de geestelijke, die al die. 613 voorschriften zijn 100% geestelijk. Hoe kan je dan geestelijk, in godsnaam, geestelijke eh, voorschriften proberen, je wanen je, jezelf om dat jij de geestelijke voorschriften met je handen en voeten en met andere organen zou kunnen vervullen? Geen sprake van. En daarom gist zich dit volk eh, duizenden jaren, omdat aan hen werd eerst gegeven, dat verbond naar vlees, om even voor te bereiden hen. Het is niet niets, het is een norm. Eh, alleen aan hen werd het gegeven. Dat. En dan moesten zij dat houden zich aan dat verbond naar vlees. Maar daarna bij de komst van Yeshua moesten zij overgaan naar het vervullen van de voorschriften uh, volgens het verbod naar geest. En dat hadden zij nagelaten. En daarin zit al hun ellende, de bron van al hun ellende en tegelijkertijd de bron van elke en alle redding. 43. We gooien Elu, we gooien Elu, Husot, Yom HaMishé. En al deze zijn essentie van de vijfde dag. De ja, vijfde dag van de Scheppingsdag, die eigenlijk parallel uh, loopt met de voorschriften die wij ook hebben hier behandeld. de reichel fierenfertig ot iut bet pekuda timjana hu lemerachem fijnfertig geora de Ail lemegazer garme shei Laala 46 47 yati tahot de ed shkhit lam shab misham 47 nefer shager meashchina pagduksa Kialei Mam Shehim 48 en veertig nishmata. Migufa de Ilana Shehu negen kamar. nut. Shelam. Ik heb wel wat niet bed. Pikuda timjana. Het achtste voorschrift is lemerachem om uh, barmhartig te zijn. Erbarme tonen aan 45 die gejoeren aan een proseliet. De aal le megazer karme die komt om zichzelf te, om zich te uh, besneden. Duidelijk, natuurlijk iemand die besnijdt zichzelf, die komt proselyt, die komt zich te besneden. Natuurlijk is alles geestelijk dat. zijn haar te besnijden, niet, niet het haaltje, niet het huidje niet zeggen huidje op zijn uh, op zijn penis. Dat, dat is om hem binnen te brengen. 46. Gaddafi de schind. Onder de vleugels van de schina. He? Oh, we hebben geleerd. Herinner herinneren we nog. Onder de vleugels van de schina. De schina is dus de maghoud. Onder de vleugels van de schina. Komt de ger. Ger dus de proselit. Lam, shich, misham. Om van daar aan te trekken, van de geer, neefjes van de proseliet, meer schinaagdusha van de heilige, eh, schinaa 47 in het midden. Ja, die zee, let op. Want daardoor, mamshehim laat smeen, mata, let op. Want daardoor trekken wij naar ons, nish ne shama. Ik nou geweldig wat men doet, als men geer, geer, als men, en niet-Jood, oftewel uh, een, een kracht, een wens um, van onder de Gazelle, als wij dan in het bijzondere aspect, over het bijzondere aspect spreken, als wij dan die omhoog brengen naar Israël. Wat betekent dat? Is wat, wat, wat, wat, waar het over gaat, in, in als het alles in één mens is. Als wij bekijken dat, dat alles in één mens is. Dat is de wens om te ontvangen voor yes, zichzelf. Al dat onder de gasee is. Goed opletten wat ik zeg. Nergens krijg jij het antwoord erop. Nergens in de wereld. Hier alleen, hier aan mij is het gegeven. In deze generatie. Nog nooit, nooit iemand heeft het zo uh, so uitgelegd zoals so ik. En ik mag het zeggen, want het niet van mij is. Ik schrijf het niets aan mij toe. Daarom is het kosher ook. Eh, dan, als een wens om te ontvangen voor zichzelf, man omhoog brengt, dat voldoende is om hem uit te trekken, dan moeten de wensen die boven de gezet zijn, die Israël zijn, ja, die moeten dan hem, eh, die moeten hem dus naar boven brengen onder de vleugels van de Schina. Dus wat betekent onder de vleugels van de Schina? We hebben dat geleerd. Die wordt dan die worden het uitwendige. Die, komt dan, die, die trek wordt opgetrokken naar het uitwendige gedeelte van de Malgoed. Ja of niet? Israël is het inwendige gedeelte van de Malgoed. Maar eerst alles wat van beneden komt, van onder de het op wordt eerst, komt eerst in het uitwendige gedeelte van een hogere trap treden. Dat is wat, uh, gebeurt het. dat is waar, waar, waar, waar de Torah over spreekt. We niet over de buurman, uh, weet ik veel, iemand anders. Maar dat is, ook in het algemeen aspect, kunnen we leren van het algemeen aspect, kunnen we ook leren. Dus Israël kan ook op deze, op, moet, moet ook op deze wijze ook, uh, in het algemene aspect moet uh, brengen, de helpen, brengen de goyim, niet Joden, naar boven, om van daar, van onder de, van onder de vleugels van de schina naar hen, de nevers van de Geer. Neffes van de proseliet aan te trekken. Ook dat doen ze niet. Ze doen niet aan zichzelf. En ze doen het ook niet. Ze weten niet te vervullen dit voorschrift. Ze denken dat dit voorschrift heeft te maken met, met iemand die uh, zich, uh, die zich dus, uh, bekeert tot het jodendom. Heeft het, dat is ja, duidelijk ze denken alleen maar zoals ze denken alleen maar volgens het naar vlees en daarom lukt het hen niet daarom alles wat ze doen is blijft alleen maar uh, als stro en niet ze trekken niets aan wat uh, de, hele, de hemelse manen zou zijn mogen maar doen gewoon eh, handelingen van fysieke handelingen met handen, voeten en andere organen. Want je zegt, Kie 47 nog eh, na de koma. Kie deze, want daardoor, mamse laat het mijn nog een keer herhaal ik het ook een belangrijk stuk. Want daardoor trekken wij naar ons toe. Nishama Meguva de Ilana de Chaya vanuit het lichaam van de boom des levens. Shogu van dat is de volleinding, wat a en voldoing van onze katnot. 49 na de Wegesod de maamar vijftig, de jom shishi de masse brishit. Totzij het aaretz de linker kolom de eerste regel. Sherez neveshaya lemina. Geweldig, let op. En dat is de essentie van de maamar, van de uitspraak van Hashem, een van de tien, waardoor de wereld Hashem de wereld heeft geschapen. De Jomshishi de van de zesde dag van de scheppingsdaad, de regel 50. Tot ze, en dan citeer je dat: Tot ze aard Sherets, laat de aarde uitkomen. Sherets nefesh limina. Het gewemelte nefesh de helige nefesh. Naar, naar haar soort. Zie? Naar haar soort. De heinu lechole gaat ke gazele, dat wil zeggen, naar ieder zoals het bij hem past. Duidelijk. Als het uh, een wens wordt, de wens om te ontvangen voor zichzelf die Gooi heet, ja. Dus de, die zich opwerkt. Eh, uit, alles is in een mens. Die zich opwerkt en die uh, trekt zich naar de gezet toe, dan door hem uit te brengen ja, Kijk nou, dus zelfs in, in, in, het, in het fysieke vervullen van dit voorschrift, wanneer een niet-Jood zich tot Jood bekeert, dan zeggen ze uitkomen. Ja, het woord uitkomen in het Nederlands. Hè? Ja, ik ben uitgekomen, dus uitgekomen, dus zeggen ze ook zo, dat betekent dat hij tot Jood is geworden. Ik ben uitgekomen. Ja, het is alleen maar het zinnebeeld. Let op wat ik zeg. Het is het zinnebeeld van het geestelijke. Het is net zoals de wens in één mens: de wens om te ontvangen voor zichzelf, die gooi is. Ja, een, van dus die zeventig volkeren der wereld zijn, die onder de gazé zijn. Als die dan opkomt met een man omhoog doet. En die, be die bekeert zich tussen de aanhalingstekens tot Jood, eh, tot, tot hisre, Dat wil zeggen, dezelfde eigenschappen nastreeft en verkrijgt. Dan, duidelijk, dan betekent dat die eh, uitkomt. Uitkomt uit de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is de geer, dat is de proseliet, zoals, zoals men dat noemt. En waarom zegt hij dan uh, in dat vers dat ieder op zijn eigen manier of naar zijn eigen soort betekent dat uh, er zijn zeventig volkeren, zeventig verschillende plaatsen waaruit men uh, optrekt naar Israël, ja of niet? vanuit zeventig volkeren der wereld binnen de mens. En eh, wanneer men dat optrekt naar boven, dan komt men in het uitwendige, in het uitwendige gedeelte van de hele geschiedenis, ja, van de Malgoed, op verschillende plaatsen terecht, afhankelijk van, overeenkomstig natuurlijk, met de, de plaats waaruit men is Begon waaruit men begon, zijn uitkomen. Dat is wat, wat de Torah ons zegt. Eh, tot ze haar arets laat de aarde eh, uitkomen, al die sheres, gewemelte, nefers gaia, het heilige nefesh, naar haar soort, naar zijn soort, kunnen we zeggen in het Nederlands. Dus datgene zoals hij ons nu. Uh, zoals hij dat uh, ons uh, helpt daarmee te begrijpen, zegt naar zij zoals het past bij die of de ander.